8 uur. Het NOS-journaal. Doorald Megens. Politie kondigt offensief aan tegen woninginbraken. President Hollande brengt verrassingsbezoek in Afghanistan. En Nederland opnieuw niet naar finale Songfestival. Het aantal woninginbraken is vorig jaar opnieuw fors gestegen. Dat blijkt uit de AD-misdaadmeter.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 awb verkeersinformatie Er staan 10 files. De files met de meeste vertraging staan op de A9. Ook maar richting Amstelveen voor Knoppet-Raasdorp, 5 kilometer. Op de A12 Arnhem richting Utrecht tussen Waterberg en Afrit-Wageningen... 7 kilometer na een aanrijding. De weg is daar wel weer vrij. Op de A58 Vlissingen richting Breda is een ongeluk gebeurd. Tussen Knoppen zoomland en Heerlen staat 2 kilometer file. De linkerrijstrook is dicht. Naar ook een file de andere kant op. Op de A58 van Breda naar Bergen-op-Zoom voor Heerlen 2 kilometer.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 NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen. Goedemorgen, het is acht minuten over acht. De nieuwe Franse president Hollande is voor een verrassingsbezoek in Afghanistan. Hij gaat de troepen uitleggen dat ze eerder naar huis gaan. Straks linker vanuit Parijs. En aandacht voor het verantwoordingsdebat gisteren in de Tweede Kamer... dat een verkiezingsdebat werd. Verantwoorden zat er vandaag niet in. Nou, dat is fractievoorzitter Pechtold van D66.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 En dan op naar 12 september. Het was wat warm vandaag. De verkiezingskoorts begint al wat op te lopen, uh, zo stel ik vast. Uh, maar dat gezegd, hebbende mevrouw de voorzitter... het was een leuk verkiezingsdebat waar we ook nog wat hebben teruggeblikt. Ja, politiek redacteur Joost Vullings. Uh, helder was het een verkiezingsdebat. Um, Jazeker, ja, zeker. Geert Wilders heeft de EU en de euro tot zo'n verkiezingsthema gebombardeerd. De SP ook wel, dan gaan ze niet zo ver als de PVV. Uh, hoe zit het met de andere partijen? Waar gaan zij op inzetten? Ja, zoals je zelf zei, de SP ook op Europa... Uh, misschien wat ligt meer indirect. Dat geldt trouwens ook wel voor de Partij van de Arbeid. Kijk, deze twee partijen uh, hekelen eigenlijk alle twee de 3 regel uh, dat dat gehaald moet worden, zo'n tekort. Ja, en dat leidt volgens die twee partijen tot een fixatie op bezuinigingen... Ja, die ten gevolgen meer werkloosheid. En vooral de SP, maar ook in mindere mate de Partij van de Arbeid... kiezen ervoor om de teugels iets te laten vieren... en denken zo meer economische groei te bewerkstelligen. Nou, tegen. Daarover staan natuurlijk VVD en CDA. Die houden juist vast aan die strenge regels. Want zij zeggen dat leidt wat ons betreft weer tot economische groei. Je zag ook wel bij Stef Blok, als het aankomt op thema's... Eh, dat hij ook wel inzet op het verhaal, het bekende liberale verhaal van een kleine overheid. En minder bureaucratie, minder regels. Nou, pech, dat gaat altijd voor hervormingen. Maar als iedereen zo anti-Europees is... gaat hij weer juist heel erg pro-Europees worden. En zo zag je de contouren van de campagne al een beetje zichtbaar worden. Ja, Europa, economie, werkloosheid. Dat zullen de hoofdthema's zijn. Welke thema's komen daar kort achter? Nou, dat is, dat is wel een hele interessante vraag. Want een, een zeer aantal belangrijke thema's van de afgelopen jaren kwamen eigenlijk niet of nauwelijks aan bod. Uh, dan is één debat nog niet de richtinggevend voor de hele campagne. Maar ja, het thema veiligheid kwam slechts in de zijlijn aan bod. Ik heb Wilders in het hele debat niet over de islam gehoord toch wel veelzeggend. Uh, verwacht, hij verwacht daar kennelijk niet mee te scoren. Maar goed, sowieso de laatste tijd gaat het in de Tweede Kamer heel weinig over de islam, over integratie. Nou, terrorismebestrijding is al veel langer naar de achtergrond uh, uh, geduwd. Dus je kan wellicht wel concluderen dat het decennium, het vorige decennium, dat in de teken stond van 11 september de aanslagen op uh, de Twin Towers in New York, dat heeft natuurlijk een enorme stempel gedrukt op de politieke thema's. Dat dat decennium voorbij is. En dat we ja nu in een decennium zijn beland waar de schuldencrisis en de Europese samenwerking centraal komt te staan. En dat is ook dus de, de focus van de Nederlandse politiek aan het verschuiven is. En dat gaan we dan ook meemaken in deze campagne. Ja, en, en wat ook interessant kan zijn, is natuurlijk de race om het premierschap. Vorige campagne probeerde VVD en eh, PvdA met Mark Rutte en Cohen er een tweestrijd van te maken. Zie je dat nu weer gebeuren? Bijvoorbeeld eh, tussen VVD en PvdA, of misschien wel SP van Roemer. Nou, dat is bij de VVD, bij het campagneteam, een hele grote vraag. Wie van de twee gaat dat worden? Gaan we... Tegen Samson of gaan we tegen Roemer van de SP? Er wordt nog druk over nagedacht. Maar ik heb het idee dat, dat Roemer de favoriet is. Heeft ook een zekere logica. De SP is eigenlijk al twee jaar groter in de peilingen... dan de Partij van de Arbeid. Dus is het ook logischer om die partij uit te kiezen. Maar er zit ook wel een politieke achtergrond achter. De VVD heeft natuurlijk liever een grote SP... dan een grote Partij van de Arbeid. Want dat maakt de kans groter voor premier Rutte om premier te blijven. Want kijk, een tweestrijd met Diederik Samson... kan hem natuurlijk ook stiekem het torentje induwen. Nou, dat is een nachtmerrie voor de VVD. Dat kan natuurlijk ook gebeuren met Emile Roemer... dat je door zijn tweestrijd hem de grootste maakt. Maar, zo is dan de redenering... Uh, ja, dan uh, gaat Emile Roemer een kabinet over links proberen te formeren. Nou, en waarschijnlijk geen meerderheid voor. Gaat het dan niet lukken? En dan kom je als VVD toch nog in beeld. Klinkt wellicht allemaal wat ingewikkeld... maar reken maar dat deze argumenten bij de VVD op tafel liggen. En ze moeten dus inderdaad vrij snel de favoriete vijand gaan kiezen. De ja. of Samson. Ik hoor jou niet over het CDA. Kunnen zij zich nog mengen in de premiersrecht? Ja, dat is wel heel erg lastig. Ja, je weet het niet. De, de, de, de kiezers gaan tegenwoordig snel heen en weer. Maar het ziet er toch naar uit dat het CDA... nu echt een heel ander soort campagne moet voeren dan ze gewend zijn. Jarenlang deden ze eigenlijk altijd mee om, om, om, de, om, om de premier, om het torentje... En ja, er wordt nu een hele grote uitdaging om relevant en zichtbaar te worden. En mocht het inderdaad VVD en SP worden, de premiersrace... dan is het voor het eerst dat CDA en PvdA moeten toekijken. Ja, dat is dan toch wel historisch te noemen... en het zoveelste teken van het verval van de traditionele middenpartijen. Ja, we zouden bijna het vijfpartijakkoord nog vergeten. Er wordt vandaag gepresenteerd eh, voor de begroting van 2013. ligt al grotendeels op straat, maar toch. Er is, één, is er één partij um, die deze coalitie inzet maakt bij de verkiezingen, denk je? Nee, iedereen is blij dat er een begroting ligt voor 2013. Grote waardering voor elkaar, maar ik kan toch echt geen liefde ontdekken... Ik bedoel, alle partijen hebben kennelijk een andere voorkeurscoalitie in hun achterhoofd. En ja, toen het akkoord net na de val van het kabinet werd gesloten... was men euforisch en heel erg blij met elkaar. Maar ja, goed, daarna moesten ze nog door onderhandelingen, eh, onderhandelen over de precieze uit, uitwerking. En toen was de magie toch eigenlijk wel weg. We werden het gewoon ouderwets ploeteren om, om de puntjes op de i te zetten. Ik heb zelfs gehoord dat in het weekend voor het afsluiten van het definitief akkoord... de samenwerking aan een zijde draadje heeft gehangen. Kortom, het is toch echt een gelegenheidscoalitie. En iedere nou, partij gaat met zijn eigen verhaal de verkiezingen in. En op middernacht, en wie weet nog iets later, op 12 september... Eh, ja, dan zullen we zien welke puzzel de kiezer heeft neergelegd. En dan gaan we horen hoe men over coalities denkt. Politiek redacteur Joost Vullings. Dank je, Joost. En zo dadelijk de onderhandelingen over het Iraanse kernprogramma blijven maar doorgaan. Een akkoord lijkt onbereikbaar. Zometeen meer erover. eerst naar Edwin Gerritsen. Met verkeersinformatie. Ja, Het is wat drukker geworden op de weg. Er staat nu 40 kilometer file in totaal. De files die opvallen op de A4 van Antwerpen naar Bergen-op-Zoom staat voor knopend Zoomland 3 kilometer. Dat komt door een ongeluk op de a 58 Dat is de a 58 50 van Vlissingen naar Breda. Voor Heerle staat 2 kilometer. De linkerrijstrook is dicht. Daarna ook een file op de a 58 van Breda naar Bergen-op-Zoom. Voor Heerlen 5 kilometer. Op de A9 ook maar richting Amstelveen staat voor knopend Raasdorp 6 kilometer. Dit is het NOS Radio 1 Journaal. Het Lara Rensen.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 dat had beter kunnen. start was niet goed. Het was niet echt. Het uh... was een beetje vals. valse start. Ja, ja. Niet overtuigend genoeg. Vooraf zongen ze het veel sterker. Dus.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 een keer uh, vertoond en dan kan er ingebeld worden. En dan zitten er nog maar twee echt aandachtig te luisteren. Ik denk dat wij wel de die-hards van uh, deze groep hier zijn. Hey, en uh, ga je nou ook bellen voor de, uh, Joan Franca? Dat kan niet. Nederland maar... mag niet bellen. Maar we zijn ook allebei onze mobiele telefoon vergeten, dus dan houden ze al op. <lacht> <lacht> nou, het uur van de waarheid nu. De enveloppen gaan open.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 Oké ja. Jammer voor zo'n meisje. Het houdt op. Ja, dan, we, dan gaan we maat EK wennen toch? <laughs> Zijn we me trouwens een beter alternatief. Erg. Ja, dat lijkt mij ook na uh, gisteravond. Joan Franca helaas dus niet door naar de finale. U hoorde een verslag van Jeroen de Jager. Het is bijna tien minuten voor half negen. U luistert naar het NOS Radio 1 journaal. We gaan nog maar eventjes inzoomen op de belangrijke klus... die André Kuipers vanmiddag te klaren heeft in de ruimte. Marno Remmers, waar ben jij nu? Ik ben, we waren natuurlijk vanmorgen bij inderdaad de broer van André Kuipers. Peter Kuipers, die vanmiddag hopelijk een gaatje vindt om te zien... Of uh, zijn broer het allemaal goed doet. Dat aankoppelen van die Dragon-capsule. Dat is de eerste commerciële ja, vrachtcapsule. Uh, maar we hebben ons verplaatst. Nou hoor ik net van Philippe Schonians van ESA. Het kon wel eens uh, later worden, hè? misschien wel morgen zelfs. Ja, de, al, de, al deze operaties, dat zijn natuurlijk, is een, het is een demovlucht. Het is allemaal voor de eerste keer. En er zitten voortdurend allerlei stapjes in... waar ze moeten aantonen dat ze het volgende stapje goed kunnen uitvoeren. En de, de veiligheid gaat voor alles. En er staat zelfs in de, in de plannen dat als het uh, onverhoopt allemaal wat langer zou duren... dan, uh, dan laten ze het uh, dan gewoon hangen aan die arm tot morgen. En dan koppelen ze hem morgen pas aan. Maar normaal gesproken, als alles goed gaat, wordt die vanmiddag aangekoppeld. Voor ons staat een laptop, daar zien we NASA... E-op, hey die staat al aan en je ziet dan het vluchtleidingscentrum... af en toe een animatie van de capsule van SpaceX, dat is het commerciële bedrijf. Het ging bijna eerder deze week mis, hè? Ja, op het, op het allerlaatste nippertje is die lancering afgeblazen afgelopen zaterdag. Het was echt een paar seconden voor de lancering. Toen was er een of ander klepje wat aangaf dat het een te hoge druk was. En ja, gelukkig sluiten die computers dan ogenblikkelijk die lancering af. Ja. Maar inmiddels is die lancering gewoon goed gegaan. En we hebben daar niks mee te maken, want dat was de raket. En de, de capsule is nu al van de raket af. Dus uh, ja, ja. het zal nu goed gaan. Ja, het was heel erg spannend. We laten eventjes nog horen hoe dat aftellen, hoe dat ging. En op het allerlaatste moment werd afgebroken. 5, 4, 3... 2, 1, 0 en liftoff. We hadden een cut-off. Liftoff did not occur. Ja, een cut-off werd het. Um, wat doet André Kuipers precies in dit proces? Uh, vandaag, um, is dus die, die koppeling, dat is eigenlijk het belangrijkste. En eerst zullen ze kijken als de, de Dragon aankomt. Die, die heeft eerst op 200 meter, dan op 30 meter, dan op 10 meter. Dan op 10 meter kan hij gegeven worden. En de andere zit dan in de, die uitkijkkoepel die ESA gebouwd heeft, waar, van waaruit je ook al die mooie foto's maakt. Dan hebben ze een direct zicht. Op de, op de Dragon. en Dat is natuurlijk belangrijk voor zo'n eerste vlucht... dat het niet alleen maar op basis van grafiekjes en getalletjes op hun computer is... maar dat ze ook echt kunnen zien dat het, dat het veilig is. En dan zal hij samen met die Amerikaan Don Petit... zullen ze de, de capture uitvoeren. Dus Petit, die gaat de Petit gaat de Dragon vangen. En daarna zal André zal hem aankoppelen... en verplaatsen naar het koppelingsmechanisme... en hem dan, daar dan aankoppelen. Moet ik het me voorstellen als een volleerd kraammachinist... die letterlijk aan de joystick zit om hem uh, aan te sluiten? Is het zo, zoiets? Het, het is niet alleen zoiets, dat is het. Ja. Dat is, en dat, uh, ja, dat hebben ze urenlang geoefend. Eerst op aarde voordat ze weggingen en daarna nog op een, een simulator die ze aan boord ook hebben. En ja, het, het, het is vergelijkbaar met een kraanmachinist. Het is alleen een stuk ingewikkelder en met het gaat heel veel langzamer. Want het is een enorme massa die ze moeten verplaatsen en dat is kritisch. Ik hoorde Tom van het Hek het vorige uur in onze uitzending zeggen... toen ging het over topsporters. Het gaat er niet alleen om dat je het kunt... maar ook dat je het op het juiste moment kunt. Dat je op het juiste moment die prestatie kan leveren. Je kunt het heel veel oefenen, heel veel trainen... net als die topsporters doen, maar het komt erop aan... als het ding aan die arm hangt, dat het lukt. Want anders gaat er heel veel geld kosten. Uh, ja, ik denk dat het inderdaad wel vergelijkbaar is met zo'n topperstaat. Het is natuurlijk een enorme concentratie die ze moeten hebben... maar daar zijn deze jongens natuurlijk wel, natuurlijk wel op uitgezocht. Dus uh, dit, dit is wat zij goed kunnen. En ze kunnen, zijn er ook in getraind dat ze zelfs dit soort moeilijke operaties... moeten kunnen uitvoeren als ze een beetje misselijk zijn... of als ze als, als, uh, raar rondtollen. En, uh, dit, dit is wat zij moeten kunnen om ja. in lastige situaties cool te blijven. Ja, en niet vals gaan zingen als je op het podium staat... bij het Eurovisie Songfestival, als dus je ook een topprestatie moet leveren. Dit terzijde. Um, het is een vrachtschip aan boord. Voedsel onder andere. Geen mensen. Nee, geen mensen deze keer. Dit is natuurlijk de eerste demovlucht, Dus waarvoor ze hebben gekozen. Want ze willen natuurlijk wel iets meenemen, want ze vliegen er toch naartoe. Maar wat er nu in zit, dat is uh, een niet-kritische lading. Dus er zit voornamelijk in eten, water en kleding voor de astronauten. Oh ja, water lijkt me wel. Ja, hebben ze, ze hebben toch al genoeg water. Ja, ze hebben water. Er dus is natuurlijk een keurige wordt bijgehouden... hoeveel water dat ze hebben. En water is natuurlijk wel heel belangrijk. Want ze moeten absoluut water hebben. Maar wat ik bij bedoel, als, als deze lancering mis zou gaan... of de koppeling gaat mis, dan is dat water verloren. Maar water kun je gewoon nieuw water erin stoppen bij de volgende lancering. Ja. van een ja. Dus er zit dus niet een heel er er niet instrument in, in, in, ja, een kostbaar instrument... of mensen, iets waar als het mis zou gaan... dat je dan ergens zou vinden dat je die lading kwijt bent. Ondertussen zien we op een klein schermpje het vluchtleidingscentrum... met heel veel mensen achter uh, desks, computers. En er is natuurlijk veel aangelegen, want SpaceX wil natuurlijk dat het slaagt. Het is een commercieel bedrijf, een eerste commerciële vlucht. Dus als dat mis zou gaan, dan is dat een enorme schade voor dat bedrijf natuurlijk ook. Uh, we gaan straks nog eens even kijken waar we dan in de procedure zitten... En uh, wat we ervan kunnen verwachten. Minor Remmers, Tot later in de uitzending. De onderhandelingen over het Iraanse atoomprogramma. Daar gaan we het over hebben in Bagdad, hebben weinig opgeleverd. Maar Iran en de groep van zes bestaande uit de vijf permanente leden van de VN-veiligheidsraad en Duitsland. hebben wel besloten om verder te praten. En wel op 18 en 19 juni in Moskou. Volgens de Europese buitenlandchef Aston. willen alle partijen vooruitgang. maar blijven er belangrijke verschillen van inzicht. It's clear that we both want to make progress and that there is some common ground. However, significant differences remain. Hmm, there is some common ground. Correspondent Thomas Erdbrink in Iran. Moeten we dat nou positief of negatief invullen, Thomas? Nou, ik denk dat mevrouw Escher in ieder heel erg positief is... waar het feitelijk op neerkomt is dat, dat de wereldmachten en Iran... ...twee dagen lang koortsachtig hebben gepraat... ...en over werkelijk het niet eens zijn geworden. Um, de, de, de, gisteren was er zelfs een moment waarop de Iraanse delegatie misschien zelfs wilde opstappen. Um, het lijkt voor de Iraniërs allemaal om het verrijken van uranium... Dat is iets wat de wereld mag te vinden dat Iran niet mag doen onder de huidige omstandigheden. En ja, je kan praten als brugman, maar uh, als de ene groep dat pertinent niet wil... en de andere club dat pertinent wel, dan blijft het toch een wereld van verschil. En ja, het zal wel ook de vraag worden hoe dat straks in Moskou gaat uitpakken. Ja, en het probleem bij de onderhandeling lijkt mij ook het wantrouwen van het westen richting Iran. Nou, het is absoluut natuurlijk zo. Dat, dat, dat, er wordt al tien jaar gepraat... Eh, er zijn zeer veel dreigementen eh, geweest over een weer. Hè. Mensen kunnen wel herinneren, misschien Iran wilde de straat van Ormoes hier afsluiten, de belangrijke eh, toevoerweg voor olie eh, voor de wereld. Eh, de Israël eh, zegt natuurlijk regelmatig dat het Iran wil aanvallen over het nucleair programma. Dus het zijn niet de beste omstandigheden om te praten. Maar ja, in de wereldgeschiedenis hebben we wel vaker gezien dat er onder moeilijke omstandigheden toch iets naar voren komt. Maar dat was dus echt niet het geval eh, gisteren. En eh, ook al zeggen... De vertegenwoordigers van, van, van, van beide groepen, dat er de komende weken overlegd zal worden achter de schermen. Eh, draait het toch om dat ene ding. Wordt het de Iraniërs toegestaan om een soort van uranium te verrijken, waarmee de Iraners zeggen dat ze een nucleaire energie kunnen maken? Waarvan de westerse landen vrezen dat het een kernbom wil maken. Eh, nou ja, daar zal het allemaal om gaan. En ik, ja, ik zie dat voorlopig niet. Eh, ik zie daar geen toenadering in. Oké, okay, want hebben de Westerse landen nog überhaupt iets te bieden aan Iran in, in de onderhandeling? Lingen. Ja, het draait natuurlijk om de sancties. Hè. De westerse landen hebben de afgelopen uh, vijf jaar, met name onder leiding van Amerika, uh, enorm veel sancties afgekondigd tegen Iran. Uh, die bijvoorbeeld hier de nationale munt hebben doen kelderen. Uh, de prijzen zijn enorm gestegen. En gewoon normale Iraniërs, dus zeg maar de groenteboer en uh, de taxichauffeur, nou, die merken daar echt heel erg veel van. Uh, wat de, Iranis, de Iraanse leiders natuurlijk graag zien, is dat het Westen stopt met die sancties. Ja. Maar ja, westerse leiders denken: als we dat doen, uh, dan, dan zijn we iedere alle, alle hefboom op dit regime kwijt. Dus eh, ook daar is het moeilijk om een, een soort van toenadering te zoeken. Ja, maar goed, Thomas, als de Iranië, de Iraanse bevolking het voelt en begint te voelen, die sancties, er worden de komende weken waarschijnlijk nog meer sancties ingevoerd tegen Iran. Zou dat er dan uiteindelijk toe kunnen leiden dat Iran wel toegeeft? Nou ja, de, de Iraanse uh, staat heeft natuurlijk een bepaalde ideologie. En die ideologie is dat, dat, het, dat het nooit zal toegeven op zaken van, uh, die, die, die, die de onafhankelijkheid van de Iraanse staat betreffen. Daar draait het om. Andere landen die kopen die uranium gewoon van het westen. Iran wil wat zelf, want die zeggen wij vertrouwen het westen niet. Ja, en ze hebben al tien jaar laten zien dat wat voor sancties of dreigementen er ook worden afgekondigd ze daar niet toe willen, willen toegeven. En zouden ze dat ook doen, dan zou het ook natuurlijk wel een beetje een flater zijn naar de bevolking toe. Want die zit dus al tien jaar in de problemen door de politieke beslissingen. Dus euh, meer sancties, ja, of dat echt een verandering gaat brengen, dat weet ik echt niet. Thomas Hertbrink, dankjewel. Als ondernemer werkt u onregelmatig. Misschien bent u gisteravond tot erg laat doorgegaan om die presentatie af te krijgen. En heeft u deze ochtend even helemaal niks.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 Het grote voordeel van de nieuwe platen is volgens de Rai... dat de politie de chip in een straal van zo'n 20 meter kan uitlezen. Minister Schultz van Hagen had de vereniging gevraagd... hoe kentekens beter beveiligd kunnen worden. Ook de ANWB, de RDW en het Openbaar Ministerie... willen nieuwe kentekenplaten met chip. Het aantal woninginbraken is vorig jaar opnieuw fors gestegen. Dat blijkt uit de AD misdaadmeter. Volgens de krant werd er vorig jaar ruim 64.000 keer ingebroken in een huis...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 Op de A27, Utrecht richting Gorkum, voor Utrecht Veemarkt... drie kilometer na een ongeluk, twee rijstroken zijn daar dicht. Op de A58 van Vlissingen naar Breda is een ongeluk gebeurd... tussen knooppunt Zoomland en Heerlen staat twee kilometer. De linker rijstrook is daar dicht. Het verkeer staat daardoor ook stil op de A4 Antwerpen richting Bergen-op-Zoom... voor knooppunt Zoomland vijf kilometer.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 Goedemorgen, het is acht minuten over half negen. Fijn dat u luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Zo dadelijk na negen uur komen de laatste overlevenden van het bloedbad op het Noorse eilandje Utoya aan het woord. In de rechtszaak tegen Anders Breivik. Ze zullen waarschijnlijk weer met huwelijke verhalen komen over wat zich daar op de 22 juli vorig jaar heeft afgespeeld. scandinavie correspondent Rolien Kreton volgt de rechtszaak. Rolien al gedurende deze hele maand getuigen overlevenden over Breiviks moordpartij uh, Utoya. Wat is jou daarbij het meest opgevallen? Nou, Wat is opgevallen is dat uh, dit getuigen voor heel veel jongeren belangrijk is. Uh, het is iets waar ze uh, erg tegenop hebben gezien. Want dit zijn mensen die Breivik vaak in de ogen hebben gezien toen ze werden neergeschoten. Dus dat, het is voor veel mensen heel comfort om hem dan in de rechtszaal uh, te zien zo dichtbij te hebben. Uh, maar tegelijkertijd uh, vertellen ze dat dit ook iets is... waar ze naar uit hebben gekeken. Omdat ze dit uh, noodzakelijk, uh, als noodzakelijk voelen om uh, verder te komen. Om hun leven weer op te pakken. En ja, wat daarbij opvalt is dat deze jongen heeft, uh, trauma uh, omgaan. Uh, er zijn jongen geweest die hun verhaal, een gruwelijk verhaal... Ja, bijna uh, luchtig uh, vertelden, opgewekt... Uh, ze wilden echt laten zien, ja, we laten ons niet kisten. Sommigen wilden ook per se iets zeggen tegen Breivik en per se aankijken... Uh, vertellen dat ze toch weer naar dat zomerkamp uh, uh, wilden, uh, wilden zeggen van... jij hebt verloren, wij hebben gewonnen. Uh, maar er waren ook anderen die ja, hun verhaal uh, nauwelijks konden vertellen... huilend vertelden uh, en niet konden verdragen dat uh, Breivik er zo dicht uh, naast zat. Uh, en wat uh, vond ik ook ja, bij allemaal, uh, voor allemaal wel geld. Uh, wat je ook merkt, is de, de enorme impact die dit heeft gehad uh, op, op het leven van deze uh, jongeren. Kijk, er zijn jongeren die deze week vertelden dat ze een broertje of zusje hebben verloren op dat eiland. Uh, uh, jongeren die met schuldgevoelens zitten omdat ze uh, vrienden, uh, gewonde vrienden moesten achterlaten terwijl ze zelf. Uh, vluchten voor uh, Breivik. En er zijn ook uh, veel mensen die bijvoorbeeld nog steeds schrikken... van harde geluiden. Ik vertelde iemand uh, die uh, nauwelijks durfde te eten... omdat de geur van eten deed denken aan bloed. En wat we ook meerdere keren hebben gehoord is... Uh, het snurkgeluid. Uh, uh, veel jongeren lagen onder de lichamen uh, van andere jongeren... die al dood waren of uh, uh, uh, stierven. En uh, ja, ze vertelden over het snurkgeluid. Een teken van, van de laatste adem die werd uh, uitgeblazen. En begrepen daardoor dat diegene was uh, gestorven. Sommige jongeren lukt het om, om toch... ondanks uh, deze gruwelijke verhalen positief te blijven. Maar je je ziet ook dat anderen ja, ermee er worstelen en, en moeite hebben... om de zin van het leven uh, te zien. Nou, dat zijn heftige verhalen en getuigenissen, Rolli. Brengt dat iets bij Breivik teweeg? Nou, je ziet dat niet. Um, hij hoort het allemaal nog steeds met een stoïcijns gezicht uh, allemaal aan. Um, gisteren was wel de eerste keer dat hij zei eh, dat hij geraakt eh, werd door die verhalen. Hij noemde dat eh, mentaal beschadigd. Gisteren was ook een hele heftige dag. Eh, er kwam één jongen die een, een arm en een been heeft geamputeerd, moest getuigen. Een meisje kwam in, van 17 in een zomerjurkje. zag je dat haar arm vanaf de elleboog was geamputeerd... En Breivik die zei heel kort dat hij heel veel energie steekt... om ervoor te zorgen dat uh, zijn gevoelens uh, niet naar boven komen... maar dat dat uh, moeilijker wordt. Uh, tegelijkertijd uh, is er weinig van te zien dat hij uh, geraakt is door deze verhalen. Want als hij uh, zeg maar, uh, kort commentaar geeft... dan ja, zie je dat hij nog steeds overtuigd is van zijn uh, gelijk... dat hij uh, trots is op wat hij uh, gedaan heeft en dat hij ja, geen, uh, geen berouw toont. Okay. Hoe gaat het proces tegen Breivik na vandaag verder, uh, Nou Volgende week dan, uh, gaan ze verder met de arrestatie van uh, Breivik... en uh, mensen van de Veiligheidsdienst uh, komen aan bod. Daarna krijgen de advocaten van Breivik een week de gelegenheid... Uh, om getuigen op te roepen. En dat zijn uh, vooral mensen uit de extreme hoek... die moeten uh, laten blijken... nou, Breivik is helemaal niet zo ongewoon in zijn manier van denken. Op het laatst komen er psychiaters aan, aan bod... die uh, worden gehoord over de vraag... in hoeverre Breivik toerekeningsvatbaar uh, is. En dan op 20 juli wordt er een uitspraak verwacht. Goed. Rolien Kreton, dank voor nu. Dan naar het Nederlands elftal, de voorbereiding van de Oranje op het EK. Stijn Schaars heeft zich nu ook bij de selectie van het Nederlands elftal in Lausanne gemeld. had een paar dagen extra vrijgekregen nadat hij zondag de bekerfinale verloor met Sport in Lissabon. Op het trainingskamp in Zwitserland neemt de bondscoach Bert van Marwijk uitgebreid de tijd om met zijn spelers te praten over de tactiek, over het EK, over wat hij de komende tijd van de spelers verlangt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 Straks, ondanks druk van Amerika en de NAVO... wil de nieuwe Franse president Hollande toch snel weg uit Afghanistan. Hoort u zo meer over? Eerst Edwin Gerritsen, de verkeersinformatie. Er staat 50 kilometer file in totaal. Een opvallend lange file op de A7 bij Groningen richting de Duitse grens. Er staat 6 kilometer. Op de A27 Almere richting Gorkum is een ongeluk gebeurd bij Utrecht. Tussen Beeldhoven en knopendrein staat 5 kilometer file. Twee rijstroken zijn daar dicht. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen. Het is vandaag de eerste keer dat een commerciële capsule aankoppelt aan het ruimtestation. ISS, het staat voor vanmiddag gepland. En André Kuipers gaat het uitvoeren. daarom is Mino Remmers in Amsterdam, Mino. Ja, uh, we zijn al bij de broer uh, Peter Kuipers geweest, die gaat dat allemaal volgen. We zijn nu bij Philippe Schoonians, hij werkt bij ESA, Europese Ruimtevaartorganisatie, gevestigd ook in Noordwijk. We hebben hier een lijstje liggen, dat is het, de menukaart van vandaag. Ja, hier eerst staat op wat, wat nou de belangrijkste stappen zijn, zijn geweest en nog zullen gaan zijn. Lancering, zonnepanelen, dat is allemaal al gebeurd. Dat is allemaal goed gegaan, die zonnepanelen zijn goed uitgeklapt, natuurlijk heel belangrijk. Dan vervolgens gaan ze kijken of de plaatsbepaling van die raket wel klopt. En dat is in eerste instantie met GPS zoals we allemaal kennen. En dat, uh, dat werkt ook goed, maar dat is natuurlijk niet nauwkeurig genoeg om een koppeling uit te voeren. Dus zit verderop zit nog een tweede, tweede test waarbij de relatieve plaatsbepaling moet worden gedaan... met behulp van lasers en natuurlijk ook een relatieve gps. Ja, en een dat lijkt, want dat ISS is natuurlijk een heel groot... het is geloof ik zo groot als een voetbalveld, als je het, mm -hmm. maar ten opzichte van de aarde is het echt een, niks. En dan moet je ook een heel klein ding naartoe sturen. Het is hetzelfde als ik een speld afvuur hier in Amsterdam en Hilversum tegen een andere speld wil laten aankomen? Zoiets? Dat, dat klopt, dat is ongeveer de nauwkeurigheid. Het zijn ook satellieten die, die moeten op 100 kilometer afstand... Een iets te groot van een dubbeltje moeten ze kunnen uitmikken. En ja, dit soort nauwkeurigheden spelen hier ook. En in eerste instantie weten we natuurlijk wel waar die raket is. We weten waar het ruimstation is. Maar als je die bij elkaar optelt, dat is niet voldoende nauwkeurig om te koppelen. En daarvoor moet je, als je dichtbij bent, moet je een veel nauwkeuriger systeem hebben. En daar gebruiken ze lasers voor. Ja, dat staat hier ook nog Menuk, de, de lezer. Um, ik zit eventjes te denken, want het is uh, uh, SpaceX. X. Uh, space en dan een X erachter. Wat is dat voor een bedrijf? Ja, dat is een, een commercieel bedrijf. Het zit in Californië. Ze hebben daar alles op één plek gedaan. Ze maken alles zelf. En ze hebben uit, uh, eigenlijk uit de hele wereld hebben ze ruimtevaart-experts aangetrokken... die dan allemaal bij elkaar zitten. En uh, die proberen dus op commerciële basis uh, naar het ruimtezon te, te vliegen. En ze houden ook rekening mee dat dit mislukt? Ja, hun ontwerpfilosofie is dat uh, we gaan het gewoon doen. En uh, er zitten voortdurend stappen in. Maar dit is pas de derde Falcon 9-raket. Het is pas de tweede Dragon-vlucht. En uh, een hoop van die sensoren die gebruikt worden voor die koppeling... Die zijn zelfs nog nooit gebruikt. Dus zij zeggen gewoon, we gaan hiervan leren. En hopelijk gaat het goed, maar als er iets misgaat... Nou, dan leren we daarvan en dan proberen we het nog een gecalculeerd. keer. Ingecalculeerd. Ja, dat is, uh, dit is een demo-vlucht. Ja, want wat mij opviel... Uh, Afgelopen weekend ging het in eerste instantie mis. Die lift-off moesten ze afbreken. En amper twee dagen later, hop, gaat hij toch nog omhoog. Maar bij NASA, als het misging, dan was je weer maanden verder vaak. Ja, hier zijn we misschien wel het meest van onder de indruk... hoe snel ze opnieuw zo'n vlucht kunnen plannen... hoe snel ze het probleem hadden gevonden. Is dat ook het verschil dat je zegt... dit is het grote verschil met een NASA-overheidsgekoppeld... heel veel verschillende afdelingen, ook nog vaak internationaal... en dit is het commercieel bedrijf Korte Lijntjes, het gaat sneller? Ja, dat dat was de, ook de bedoeling van, uh, van de NASA en de ruimvaartgemeenschap. We gaan nu die ontwikkeling uit uh, deze technologie is nu volwassen geworden. En we gaan proberen dat uit te besteden. En inderdaad, zij hebben natuurlijk niet een politiek probleem... dat er in deze staat en in die staat of in dit land ook een stukje van het werk ja, moet plaatsvinden. politiek komt er dan ook weer bij... En, uh... Ons, ons etiket moet er ook op. Ja. ja, dat hebben zij niet. Ze hebben maar één etiket en dat is SpaceX. En uh, vooralsnog lijkt dat te werken. In elk geval bij die uh, hernieuwde lancering. Dat was geweldig dat dat al heel snel kon. Ja, we kijken ondertussen naar plaatjes van NASA TV. Je kunt op internet uh, kun je dat uh, bekijken. Uh, maar ja, je ziet niet zoveel. Er ziet een vluchtleidingscentrum aan tussendoor. Instartjes van, vanuit het eerder gemaakte filmpjes in het ISS. André Kuipers, wanneer komt hij eigenlijk terug? Dat is begin juli. Ja, 1 juli, op zondagochtend, dan komt hij terug. En uh, dat, dat, gaat, dat gaat heel snel. Ja. Het duurt lang, maar terug, dat duurt maar een paar uur... en dan is hij er weer. Ja, dan, je zakt door. Is het nog risicovol, Soyuz, je zakt terug door de hitteschild? Uh, spannend voor hem? Het, het is altijd spannend, er is natuurlijk altijd een risico... maar dit is ook al wel ongelooflijk vaak goed gegaan, uh, honderden keren. Dus ja. we zijn er niet bang voor. Nou, We hebben vanochtend met Peter Kuipers uh, gesproken... ook woonachtig hier in Amsterdam, die zei... Ja, het is natuurlijk prachtig wat André nu doet... maar we hebben toch wel zin om hem weer in de armen te sluiten. Hoe makkelijk of moeilijk zal het zijn voor André? Hij is natuurlijk echt extra lang weg. Ze hebben de missie verlengd. Bijna een half jaar in de ruimte gezeten. Hoe moeilijk is het dan om weer te moeten wennen aan de aardse ja, nou, het, het is al een heel stuk beter dan vroeger... omdat ze elke dag twee uur trainen om hun spieren en botten een beetje op peil te houden. Maar het is nog steeds iets waar ze even aan moeten wennen. En dat, het lopen gaat er weer vrij snel, maar het duurt toch maanden tot soms wel een jaar... voordat ze weer het idee hebben dat ze de 100% fitheid van voor de lancering weer hebben. Dus je functioneert wel, maar nou, nog even steeds fit te worden. Ja. Dat, dat is vrij lang, maar op dat moment heb je er niet echt last van. Het is misschien alleen met de eerste uur dat het wat wankel is... en daarna gaat het wel weer, maar die topfitheid, dat duurt weer even. Ah. Gaat u vanmiddag kijken? We blijven die um, NASA TV uh, volgen via het web. En, uh, ja, je we zou doen. kunnen zeggen, het is mooi weer, het is Pinksterweekend. weekend. Ik, maar nee, uh, een mens is verbonden met de ruimtevaart. Ja, en, uh, en jammer genoeg hebben we andere dingen te doen. En uh, dat gaan we gewoon doen. Maar we houden het in de gaten. Want het is ook die, die koppeling... Met, uh, met zo'n uh, robot grijparm vind ik ook heel interessant. Als, uh, dat ik ben hoofdrobotica daar bij uh, ja. ESA. Dus ja. ja, dit is een speciale belangstelling. Ja, want achter ons staat een foto van een speciale kraanarm, noem ik het maar even. heel oneerbiedig natuurlijk hmm. voor mij. Maar die bent u aan het ontwikkelen, hè? He? Hij is bijna klaar. Ja, dat is de Europese robotarm. Die uh, komt op het Russische deel van het ruimtes. die wordt volgend jaar gelanceerd. En uh, daar zijn we erg benieuwd naar hoe die ja. het gaat doen. Hij ziet er een beetje uit als een tweebenige trekker hmm. Nou, dit is wel heel oneerbiedig, maar even de vorm, hè. Maar dan... Het is een enorm ding, want er staat een mens naast. Ja, het is, het is groter dan, een, dan de gemiddelde grijpkraan die in de haven staat. Ja, hij is 12 meter lang en hij ziet eruit als zo'n krukentrekker... of als een passer eigenlijk. Een omdat, passer, ja. ja, ja. Omdat hij kan, uh, hij kan lopen over dat ruimtestation. Dus hij heeft aan, het is een arm met aan beide kanten een hand. En hij kan naar één kant loslaten en ergens anders vastgrijpen... en dan de eerste weer loslaten. Zo dus kan hij lopen over dat ruimtestation. Philip Schoonians, verantwoordelijk voor een volgend experiment... en André Kuipers, die midden in onze zomervakantie gaat terugkeren naar de aarde. En ik heb begrepen dat als je in de ruimte bent geweest... je toch anders kijkt naar de aarde en niet begrijpt... waarom ze hier dingen vies maken, kapot maken of waarom ze ruzie maken. Ik ben benieuwd of dat we hem te spreken krijgen als hij terug is begin juli. Meino Remmers vanuit Amsterdam over het bevoorraden... vanmiddag van uh, onze eigen ruimteman André Kuipers... Dan de nieuwe Franse president Hollande is vanochtend aangekomen in Afghanistan. Hij beloofde tijdens zijn verkiezingscampagne dat hij de Franse gevechtstroep... aan het eind van dit jaar zou terugtrekken uit Afghanistan. En daar houdt hij zich aan. Ondanks de zware druk van Amerika en de NAVO om toch vooral langer te blijven. Correspondent Ron Linker in Parijs. Ron, het uh, bezoek was niet van tevoren aangekondigd. Gebeurt meestal niet. Wat gaat Hollande doen in Afghanistan? Ja, het bezoek lijkt bedoeld te zijn om nogmaals te onderstrepen... dat Frankrijk menes is voor wat betreft die versnelde terugtrekking. Het Elysée heeft vanochtend in een verklaring gezegd... dat de president daar een eerbetoon brengt... aan de 83 gesneuvelde Franse militairen in Afghanistan... dat hij een toelichting wil geven op die aanstaande terugtrekking. Maar het is natuurlijk ook een signaal aan de NAVO-lidstaten... aan de VS, aan Afghanistan, dat Hollande woord zal houden... dat hij de troepen sneller wil terughalen, zoals hij ook al zei tijdens een bezoek aan Amerika... Sur un autre sujet, l'Afghanistan, euh, j'ai rappelé euh, au président Obama l'engagement que j'avais pris devant le peuple français. Le retrait des troupes combattantes. Euh, d'ici de fin van de jaar 2012. Dat was vorige week, hè, dat, waar we nog eens een keer in een ontmoeting... met de Amerikaanse president Obama zei... wat voor belofte hij had gedaan aan de kiezer. Dat hij zei dat hij voor het einde van dit jaar... de Franse gevechtstroepen terughaalt. Dat is dus twee jaar eerder dan het geplande einde... van de NAVO-missie in 2014. En dat is ook het probleem dat hij heeft met de andere lidstaten. Ja, en eh, dat kan in ieder geval dan vandaar uitleggen... aan de troepen in Afghanistan. Denk je dat de militairen blij zijn dat ze sneller naar huis mogen? Nou, het was het doel van dit onaangekondigde bezoek... Uh, ...die militairen uit gaan leggen waarom Hollande die terugtrekking wil. En in de campagne was de president er altijd heel helder over. Uh, hij vindt dat de doelen van de NAVO-missie in Afghanistan... ...in de loop van de jaren veranderd zijn... Het begon als een missie om de Taliban, al Qaeda te verdrijven. Daar kon hij nog achter staan, zei Hollande. Maar het begint nu steeds meer te lijken op het opbouwen van een staat. En Hollande vindt niet dat zijn land via de NAVO daaraan mee moet werken. En dat was een discussie die zich tot nu toe hoofdzakelijk uh, hier in het Westen... in Frankrijk, in de Verenigde Staten, in Brussel uh, de, zich afspeelde. Maar Hollande wilde met dat bezoek van vandaag ook aantonen... die discussie ook gaan voeren op de plek waar het allemaal gebeurt in Afghanistan zelf. Wat zullen de Fransen uh, doen als ze weg zijn uit Afghanistan? Want ik kan me voorstellen dat er nog wel werk te doen is in Afghanistan zelf. Uh, de Nederlanders hebben ja. uiteindelijk gekozen voor een politiemissie. Is zoiets denkbaar voor de Fransen? Nou, dat lijkt wel zeker dat er zoiets gebe gaat gebeuren. De gevechtstroepen die worden dus teruggehaald, Maar er blijft een contingent achter. Zo'n duizend Franse militairen of militair personeel. Met name dus voor het opleiden van de Afghaanse politie. De Fransen blijven ook aanwezig in scholen, ziekenhuizen. Dus nee, ze gaan niet helemaal weg. En die blijvende betrokkenheid is vastgelegd in een verdrag... dat president Sarkozy nog sloot met de Afghaanse president Karzai. Maar Hollande heeft al aangekondigd dat hij dit verdrag... dit najaar zal gaan ratificeren in het Franse parlement. Oké, okay. Ron Linker vanuit Parijs. Dankjewel Ron. Vanuit De Kroon in Amsterdam. Vrijdagmiddag live. Herman Nijvels over de reddingskansen voor Europa, Nederland en het CDA. Jan de Boeufrie over zijn kunstverzameling. En 50 jaar Nederland restylen. Rubrieken van Frits Barend, Justus van Oel en Bert Brussen. En live muziek van Dolf. En u bent ook welkom in De Kroon in Amsterdam. Van 2 tot half 5 bij... Vrijdagmiddag live. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.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 Dit is Radio 1.